Bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als zin in morgen. AZN Bank. Altijd huis, altijd thuis, altijd anders. Altijd nieuw, altijd Wekamp. Voor iedereen die toe is aan wat anders. Tot 50% korting op meubels, accessoires en nog veel meer. Altijd Wekamp. Open nu deposito sparen en ontvang drie maanden een aantrekkelijke rente... van maar liefst 2,5% op jaarbasis.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 Dat is Smart. Met het Smart Menu, nu tijdelijk, ook met de Cheesy Chicken. De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Stoel met 18 plus. 538 Nieuws, 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Werk morgen thuis, dat is het advies dat de Rijkswaterstaat geeft. Want er komt nieuwe sneeuw aan, zegt ook weerman Robert de Vries. Daar krijgen we morgenochtend tijdens de spits waarschijnlijk mee te maken. Het kan uiteindelijk wel weer enkele centimeters gaan opleveren. Dus zeker een ding om weer in de gaten te houden. Want de wind neemt ook nog eens toe... en tijdens de sneeuw kan het dan moeilijk te zien zijn waar je rijdt. Sowieso wordt morgen een hele zware ochtendspits verwacht. In Utrecht is het plein afgezet dat ligt tussen het Centraal Station en winkelcentrum Hoogkaterijnen. Er ligt zoveel sneeuw op het zogeheten bollendak boven het plein... dat de bollen het kunnen begeven. Sommigen zijn al gedeukt. Elke dag lopen er tienduizenden reizigers onderdoor... en Utrecht wil geen enkel risico nemen. Bij de schietpartij in Amsterdam, waarbij op nieuwjaarsdag... twee tieners omkwamen, was volgens de politie nog een derde jongen betrokken. Hij kwam ongedeerd weg. De drie woonden in een asielopvang. De politie houdt over de toedracht nog alle scenario's open... en hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen. En we gaan steeds vaker op reis en boeken ook steeds vroeger... heeft de reisorganisatie ANVR laten onderzoeken. Zo regelen veel mensen afgelopen zomer al hun vakantie voor de volgende zomer. Dat komt doordat het populaire plekken worden steeds drukker... en mensen willen niet het risico lopen om mis te grijpen. En ik heb het weer nog voor je. In het westen en noorden is er nog kans op buien met natte sneeuw. Het snoer schijnt soms, maar het kan lokaal glad zijn. Het wordt tussen de 0 en 4 graden. Morgen valt vanuit het westen een flink pak sneeuw bij 0 graden. En het kan door de stevige zuidenwind min 5 tot min 10 graden voelen. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke idee, dankjewel. Even kijken naar de weg. Twee vertragingen A1, Hengelo richting Duitsland. Tussen Hengelo en Hengelo-Noord, 12 minuten. Dat is geen grenscontrole natuurlijk, maar spoedreparatie. En de a 4 Amsterdam, Den Haag, tussen Sothewouden en Dijkers, en door. 10 minuten door pech Even kijken naar de A4 Delft-Giran bij 54-0 controle. De A15 de Rotterdam-aanslag 45.4. En de a 58 Breda Tilburg 57.6. Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl Is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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Lindo ja, even goed opletten wanneer je die kaarten kan winnen. Want voor je het weet zijn ze... Weg. Ik hey, heb je geen kaarten. 5, 3, ja, dat moet je niet hebben. Radio 538. Het is vijf drie als werkdag. She said you don't hard already broke. Told me everything she does, goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gonna be gone. I said, no way so that's crazy i got them too you know i do if you're in a hurry now you ain't gonna hurry. 538. jacht. Offenbach, miles away. Jouw hit, jouw 538. It Vijfde acht met Offenbach en Miles Away. Dit is een mooie uitspraak. Luister, je bent pas arm wanneer je je geluk laat afhangen van de toestemming van anderen. Wow! Weg. Nou, niks weg. Dat vind ik gewoon een hele mooie uitspraak. Is gezegd door deze zwevende zangeres, laten we het zo noemen: Madonna. Hier is ze met Like a Prayer. I'll yeah. from waiting. Station waar je tickets wint voor de vrienden van Amsterdam Live 2026 en ja die win je ook vanmiddag nog ergens komt allemaal goed. Hé, oh, hey, kijk eens nou, aan wie komt er aangesprongen? Eric Prits, dit is piano. Pushing this, to walk my inner thoughts, but I was easy picking, and she would listen. And boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. Close That I can get I've been sitting on a nervous horse With a rope around my neck I can hear those footsteps closing in This stud's about to run And I'll fit this line a thousand times God, this is the one And I don't even want you back Even though you're all alive I'm a producer, I can do something I don't even want you back Even though you're all I have I'm a I you use her Till I crumble and I crack And you don't ever cross my mind But I'm going to tell why I lie My Medusa, I can use her Till I crumble and I crack This concrete heart Oh yeah This concrete heart mm -hmm. like This concrete heart Cameron Whitcomb en Medusa 5, 3, 8... Muziek maken is eigenlijk net als Tinder. Je bent altijd op zoek naar de juiste noten. Ik weet het niet, ik maak nooit muziek. En ik kom nooit op Tinder. Ik vind het heel vaak. Ja, wie dit heeft gezegd, en die meent het echt, dat hoor je zo meteen. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Bereken in twee minuten hoeveel jij kunt besparen. bestelautoverzekering.nl Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah. Oh.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 Ga dus snel naar de winkel of trekprijsten.nl. Alles voor je telefoon, smartwatch, tablet en meer. Smartphonehoesjes.nl Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538-werkdag. 18PLUS speelt dus. Ja. Echt ja. serieus? 7, 7, 7, 7 oh. geld! Wat een geld. Tot wij. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwjaar echt goed te beginnen? In de salando app Daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid.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 Yeah.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 De 5-8 werkt de hele dag met je mee. De 5-3-8 werkdag. Niets is beter dan met jou. De koud rotseren. Er zijn mensen die naar waar belanden. see to the heat out is sometimes What? En uh, zouten... De 538 zou Zouten wegen, denk ik, hè, vandaag. Zouten wegen, ja. Je hebt het vast gehoord het Advies voor morgen is uh, werkelijk thuis als dat uh, mogelijk is. Hè? Ik vind dat een goed idee. Ik ga het nu wel eens even oefenen. Hè. Even kijken. Dat kan niet, dat kan niet Dat kan natuurlijk niet. Nee, niet, niet. Nee, dat gaat niet, Nee, dat gaat niet. Uh, muziek maken is eigenlijk net als Tinder. Je bent altijd op zoek naar de juiste noten. Dat zegt uh, Topic, Die baas Topic uit Duitsland. Ja, wat betreft uh, de noten, uh, in zijn slaapkamer, is het rustig. Hij is nog steeds vrijgezel, dus uh, dames, je kan daar aansluiten. Achteraan, in de rij. Achter de krekels. Topic Fireboy DML, Nico Santos. Dit is Bonnie. Bij jou, 5, 3, I don't want options, I want face to face. Right there, right now. don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say.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 Kerst en Sam Gray in Hold On bij 538. Wat doe jij komende 6 april? Heb je dan al wat of niet? 6 april staat namelijk uh, megaster Alex Warren in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij doet daar een concert uiteraard, hij staat er niet alleen, hij doet ook echt een concert. En daar zijn nog wel kaartjes voor, maar we echt, uh, echt uh, sporadische plekjes zo verspreid over de zaal. Dus je kan uh, ja, eigenlijk alleen in je eentje, of zwaai je naar je vriend of vriendin aan de overkant van de zaal, dat kan ook. 6 april, Alex Warren, hier is Eternity bij 538.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 Another dream of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 Die dacht, dat is die op één dag niet één, maar twee keer betrokken was bij een auto-ongeluk en het had niet eens gesneeuwd zoals hier. En eer is met het nieuws zo meteen. Ja, met uh, op Schiphol de problemen worden groter en groter. Oké. Oh, Oké okay, team, nog even snel voor de kwartaalcijfers. Oh, sorry. Ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag?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 En onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Irene Schut. Na het gedoe vanmorgen op het spoor rijden de